12 uur, het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Veel meer gewonden bij felle protesten Turkije, zegt Amnesty. Rode Kruis slaat alarm over veldslag in Syrische stad Kousser. En Israëlische pianist verrassende winnaar van koningin Elisabeth Prijs. Het weer, veel zon, maar in het oosten ook wat bewolking blijft droog. Het wordt vanmiddag een graad of 17 bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen ook een mooie dag, wel wat meer wolken dan... en de dagen na loopt de temperatuur steeds verder op. In Turkije wordt de balans opgemaakt na een paar dagen van hevige protesten. Die onrusten begonnen na een hardhandig optreden van de politie in Istanbul. Mensen protesteerden daar tegen de plannen... voor de bouw van winkels en appartementen in een van de laatste stadsparken...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 ...heel lange tijd uh, blijft zitten. Dus uh, vannacht om twee uur probeerde ik thuis te komen. Mijn huis staat in het centrum van de taxi. Dat was echt absoluut onmogelijk. Een belegerde stad, met name rondom de wijk. Uh, Beshiktasje. waar voetbalsupporters, demonstranten en politie nog urenlang tot diep de nacht strijd hebben geleverd. En vanochtend ben ik wakker geworden in een, nou ja, een soort belegerde stad, zou je kunnen zeggen. Rondom Taksim liggen overal barricaden zijn opgeworpen met nou ja, geïmproviseerd materiaal, van huisvuil tot dranghekken. Tot koelkasten, tot meubels, alles heb ik gezien. Uh, en op dit moment probeert de gemeente reinigingsdienst dat allemaal schoon te maken. Luister maar even naar de reportage die ik ook heb gemaakt. De Regen van vanochtend helpt de schoonmakers van Taximplein een handje. Het is een ontiegelijke bende op het centrale plein van Istanbul. Overal ligt huisvuil. Het hele het plein is afgeschermd aan al haar weerskanten eh, door provisorisch opgeworpen barricades die worden gemaakt van, van prullenbakken, van koelkasten, van, van normale kasten, van banken, alles wat mensen kunnen vinden. Heel veel dranghekken van de politie die gebruikt zijn om de demonstranten weg te houden zijn nu gebruikt als barricade om de politie van het plein weg te houden. Istanbul is een belegerde stad. That's why I'm doing it right now. Het is het eigenlijk. Ik heb rechten, ik heb dingen. Maar dit is meer belangrijk dan me van alles. Dat is waarom ik het nu In midden van de chaos zijn een paar meisjes bezig... om de plantjes en het gras weer aan te harken. De plantjes terug te stoppen in de grond. Het zijn uh, geraniums. Um, zo zie je dat die hele gewelddadige protestactie... toch uiteindelijk weer neerkomt op gewoon een paar bomen. Everybody has been like feeling something actually and they weren't saying it. And yeah. they have found a way to say it. Ja, yeah, iedereen voelde iets van binnen zonder dat ze het zeiden. En, en daar hebben we op aangehaakt. That's, that's what you connected with. Ja. Yeah. That, that uh, yeah, every, everybody has found something to be connected with. So if it's done, if it's done, yeah. there's nothing to it actually. Yeah, en als het als het als het gebeurt dan, dan gebeurt het. Nou, we kijken hier uit op een taximplein dat ik nog nooit zo heb gezien. Het is één groot slagveld waar de schoonmakers nu wel weer wat van proberen te maken. Uh, how is this going to gaat end? I mean, what's going to happen now? I know. I have no idea about it. But are you gonna stay here? Ga je hier blijven op het plein? I'm going to stay here. Yes. Yeah? I'm going to stay there. Yeah. I'm going to be there for for the trees. No matter how long. I don't know. Yes. Yes. I will do my routine actually. Yes. But I will be there whenever I can. Daxinplein vanochtend vroeg Bram van Meulen. het eh, begin met een stadspark, maar waar komt die felheid van die protesten vandaan? Wat sluimert er? Dat heb ik de, de hele nacht uh, aan iedereen gevraagd. Waar gaat het nou eigenlijk om? Heeft het met politiek te maken? Heeft het met islam te maken? Heeft het met uh, de oude scheiding, de kloof die door, dwars door de Turkse samenleving loopt tussen conservatief en minder conservatief? En bijna iedereen die ik spreek die zegt, het gaat echt niet om politiek. Ik, om even te schetsen, ik, ik zag een, een spandoek hangen uh, en dat zei, wij hebben de AKP, de regeringspartij, niet nodig om ons, onze godsdienst te beschermen. Wij hebben de oppositiepartij CHP niet nodig om Atatürk te beschermen. We hebben de Koerdische politieke partij. BDP niet nodig om de Koerden te beschermen. Om even aan te geven, het is, het is, veel, het is veel breder dan dat. Wat je vooral hoort, is die ongelofelijke woede. over het feit dat uh, bij een, iets wat met zo'n klein protest begint. om een parkje, een paar bomen. zo excessief politiegeweld wordt ingezet. Uh, met zo ongelooflijk veel traaggas, met, met plastic kogels. En iedereen die hier spreekt in de stad. Uh, heeft daar nu wel wat over te zeggen. En dat betekent dat je nu ineens ziet dat iedereen die nog een appeltje te schillen had met deze regering. ook uh, die straat op komt om te laten horen wat ze daarvan vinden. Ja, volgens Amnesty International zijn er bij die redden, die, die protesten. twee doden en duizend gewonden gevallen. Wat heeft de Turkse politie en regering hierover gezegd? Nou ja, de, de, de premier Erdogan heeft gisteren uh, even van zich laten horen. en aangekondigd dat hij dit zal laten onderzoeken, uh, het politiegeweld.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 En kijken wat er uh, hiernaar kan gaan gebeuren. Dat ga jij voor ons in de gaten houden. Bram van Meulen in Istanbul, dankjewel. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie in Kousser. De stad in het noordoosten van Syrië wordt al twee weken belegerd... door troepen van president Assad. Duizenden burgers zitten volgens het Rode Kruis in de val... en kunnen geen kant op. Ja, wij horen van mensen die de stad uitvluchten dat er in de stad heel veel gewonden, zwaar gewonden zijn, die heel dringend hulp nodig hebben. Uh, wij willen met onze ambulances de stad in om deze mensen te kunnen helpen om uh, te kunnen overleven. Maar dat is op dit moment niet mogelijk. En uh, we maken ons daar zeer grote zorgen over. Het Rode Kruis onderhandelt al een tijdje met de strijdende partijen over noodhulp aan burgers in de stad. Maar er worden eisen gesteld waar de hulporganisatie niet op in kan gaan. Wij spreken met alle strijdende partijen en vragen om toestemming om in de stad uh, medische en andere hulpgoeden te kunnen afbrengen. Uh, het probleem is dat wij wel zelf willen bepalen aan wie we hulp verlenen, ongeacht politieke voorkeur. Uh, en wij vragen ook alle partijen om ons deze toestemming te geven. Maar dat is tot op heden is dat niet gelukt. En daarom uh, roepen wij nu ook via de media op om dit toch mogelijk te maken. En behalve medische zorg wil het Rode Kruis ook andere hulp bieden. Er is geen eten, er is geen drinken. Dat zijn de dingen die mensen nodig hebben om te overleven. Maar die zijn op dit moment gewoon niet te koop uh, in de stad. Die, de winkels worden niet aangeleverd. Dat kun je je ook voorstellen. Als er zwaar gevochten wordt is het uh, heel moeilijk om ook die, die stad in te komen. Um, ja, dus deze mensen hebben dat nodig. En die hebben dat zo snel mogelijk nodig. Uh, en wij willen dat die mensen kunnen brengen. Niet alleen het Rode Kruis, maar ook de Verenigde Naties houden zich bezig met Syrië. Die willen dat er een staakt het vuren komt, zodat honderden gewonden in Kousser kunnen worden geëvacueerd. Dit is het nos met René van Brakel.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 In Duitsland en Oostenrijk is de overlast wel groot. Bijvoorbeeld de A8 bij München staat onder water. In Oostenrijk zijn door overstroomde wegen... sommige plaatsen met de auto niet te bereiken. De afgelopen dagen zijn daar al twee mensen verdronken. In de Groningse plaats Ter Apel... is vanochtend vroeg brand uitgebroken in discotheek Bermuda. Niemand raakte gewond, maar het pand is helemaal afgebrand. Dat kwam doordat de brandweer in eerste instantie niet kon blussen. Het ja, mankel van het pand was dat er een stalen dakconstructie op zat... en betonnen vloeren... En de brand bevond zich onder het dak en uh, we konden er van buitenaf lastig bij. Dat betekende dat, het, dat de brandweer moest wachten tot het een uitslaande brand werd? Het pand bevatte van binnen, waar de brand ontstond, vrij weinig brandbaar materiaal. Maar wel voldoende om het vuur uh, als smeulend te houden. De brand is naar de, de benedenvloerverdieping uh, gezakt. Daar was wel meer brandbaar materiaal aanwezig, om maar zo te zeggen. Waardoor de vlammen snel wegvonden naar buiten en het dak dus toen wel instortte. En toen komen we bezig met het blussen van de brand. De koningin Elisabeth wedstrijd 2013 voor piano is gewonnen door de Israëlische pianist Boris Gildburg. Dat heeft de jury van het prestigieuze klassieke muziekconcours in Brussel bekendgemaakt. De 28-jarige Gildburg speelde onder meer een sonate van Ludwig van Beethoven en het derde pianoconcert van Rachmaninoff. De laatste tonen van dat concert. Applaus, wat zeg een staande ovatie voor Boris Gielburg... die 27.500 euro prijzengeld mee naar huis neemt. En ze winst ze eigenlijk best wel een verrassing... want tijdens de halve finale kreeg hij nog een black-out... tijdens het spelen van Mozart. Sport. De motorcoureurs rijden dit weekend de Grand Prix van Italië... op het circuit van Mugello. De Moto3-klasse is zojuist gefinished. Hans van Loosenoord, de Nederlander Jasper Iwema... raakt natuurlijk in die klasse. Hoe heeft hij het gedaan? Nou, hij heeft nog net één puntje voor het wereldkampioenschap gekregen voor de moeite. Want hij werd vijftiende in de wedstrijd. Hij reed op een gegeven moment zelfs nog op de achtste plaats in een hele grote groep van in totaal twaalf rijders. En ze kwamen ook vlak achter elkaar over de finish. Vijftiende dus voor Iwema. En het is de derde keer dit seizoen dat hij punten haalt. Winst was er voor de Spanjaard Luis Salom, voor Alex Rins en voor Maverick Vinales. En Vinales blijft daarmee koploper in het wereldkampioenschap Moto3. De eerste week, Roland Garros zit erop. Alle favorieten zitten nog in het toernooi. Mark Brasser in Parijs, wie heeft op jou eigenlijk de sterkste indruk gemaakt? Well, Djokovic won gisteren wel heel erg makkelijk van uh, Dimitrov. Hij doet het goed. Nadal is nog niet echt in goede doen. Ja. En Federer heeft eigenlijk niet zo heel veel tegenstand gehad. Dus daar is nog uh, weinig over te zeggen. Federer komt vandaag overigens uh, weer in actie. Zal hij het een stuk lastiger krijgen tegen Gilles Simon. Ja, het is dag 8 van Roland Garros. De eerste partijen in de vierde ronde worden vandaag gespeeld... met nu op de baan David Ferrer. De Spanjaard vorig jaar halve finalist, hier als vierde geplaatst. Hij speelt tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. En die won in de vorige ronde... Heel erg makkelijk van Milos Raonic, het Canadese talent. Maar Ferrer doet het goed, heeft de eerste set gewonnen met 6-3. en staat alweer een break voor in de tweede 3-0. Uh, grote kans dus dat Ferrer doorgaat naar de kwartfinales. En welke partijen moeten we vandaag zeker nog zien? Nou zeker dus Roger Federer tegen Gilles Simon. We gaan ook nog Tsonga zien tegen Viktor Troitsky. En uh, Serena Williams, uh, de nummer 1 en de torenhoge favoriete bij de vrouwen... krijgt een Italiaanse tegenstander tegenover zich, Roberta Vinci. is Niet de beste Italiaanse, dat is Schiavone en Ira. Maar ja, de Italianen spelen gewoon heel goed gravel tennis. En misschien kan ze met dat gravel tennis, dat uitgekookte spelletje... Serena misschien ontregelen en dat Williams het, het moeilijk gaat krijgen. Dat zou mooi zijn, want Williams is ook nog niet echt getest. Oké, okay, Mark Brasser, dankjewel, in Parijs. De Nederlandse volleyballers die hebben de eerste overwinning geboekt in de World League. Oranje versloeg Canada in Quebec met 3-1. Een dag eerder waren de Canadezen, die veel hoger staan op de wereldranglijst... nog in vier sets te sterk voor het team van bondscoach Edwin Benne. Dan gaan we nu naar de verkeersinformatie. Naar de ANWB. Die is er toch nog niet. Er staan er wel files, hè? Dan gaan we die zometeen nog even aan u meedelen. Als dat is bij uh, de collega's van Max. We gaan even u vertellen wat de belangrijkste punten zijn van dit NOS-journaal. In grote steden in Turkije was het namelijk vannacht opnieuw erg onrustig. Er zouden twee doden en duizend gewonden zijn, zegt Amnesty International. Het Rode Kruis staakt het vuren in de Syrische stad Kousser... om gewonden en burgers te kunnen helpen. En de Israëlische pianist Boris Gilburg... heeft verrassend de koningin Elisabeth prijs gewonnen. En dat is over dit uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de perstribune hier op 1 bij Max.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 en natuurlijk ook vooruit wat de toekomst ons brengen mogen. Arjen Lok, directeur van de EO, is onze gast. Over een uurtje voormalig proftennis aan Verkerk. Gaat over zijn carrière natuurlijk. Ook over Roland Garros in Parijs. Het grote toernooi nu aan de gang. En tv zijn Ron van Gouwen met kassiekijken kijken. Om? De meeste tv-kijkers zullen het ontkennen... maar eigenlijk zitten we met z'n allen als ramptoeristen op die bank. Maar waar ligt nou eigenlijk de scheidslijn tussen kijken naar leed en leed vermaak. Nou Daarover straks meer in kassie kijken. Vliegende keeper, Zul van der Wart. Een paar weken nog bij de spelers van het kampioensteam van het EK voetbal, 1988. We waren echt de beste toen, 25 jaar geleden. Bij wie deze week, Zul? Ja, ik ben in de Kuip, in Rotterdam dus. En daar praat ik zo meteen met Sjaak Troost. Want Sjaak Troost was ook een van de spelers die in de selectie zat van het EK van 1988. Dus zometeen Sjaak Troost. Welkom bij Maxop Radio 1. Tot twee uur... De Perstribune. Max. En voor vragen aan onze gast of over dit programma deperstribune.nl... Twitter mag ook hashtag Perstribune. Arjen Lok, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur Evangelische Omroep, op zondag te gast op de radio. Ja, dat ja. is een wat andere zondag dan, dan gebruikelijk, kan ik je wel vertellen. Ja. ja. ja niet ja. naar de kerk geweest nog? Nee, nee. En uh, dat doe ik eigenlijk altijd wel op zondag, zondagmorgen. Uh, om, we beginnen om tien uur en dat duurt meestal tot een uur of twaalf. Maar vandaag was een wat bijzondere dag. Ik ben door jullie uitgenodigd en ik ga zo meteen naar Schiphol... omdat ik daarna naar Soudaan doorga. Dus vanochtend was een drukke dag met de tas pakken... afscheid nemen van, van de ja. family. En uh, even bij jullie langs. Ja, ja, even bij ons langs. Maar uh, dat, dat was vroeger niet zo gebruikelijk. EO-mensen op zondag te gast in een radioprogramma. Nee, en ik vind dat je daar ook uh, wel selectief in moet zijn. He, het, bij ons is het beleid ook dat, uh, dat je goed na moet denken of je op zondag wel wat doet. Uh, mensen zijn dat sowieso natuurlijk nooit verplicht. En wij hebben een beetje als stelregel, als je iets kan vertellen over de missie van de EO... Uh, dan moet je je vrij voelen om um, ergens naartoe te gaan. Nou, en uh, vandaag uh, ben ik mede door jullie ook uitgenodigd... om iets over de Jongerendag te vertellen. Precies, gisteren. Nou, ja, dat, als er iets bij de missie en bij mijn passie hoort, dan is dat het wel. Dus ik voelde me geheel vrij om dat te doen. En het is waar, tijden veranderen ook wel. Ja, interne vuistregel, maar heeft de achterband daar nog moeite mee? Nou, daar zit ik ook wel redelijk nuchter in. Mensen die er echt moeite mee hebben, die zullen ook vandaag niet naar uh, radio luisteren. En als ze mij vragen waarom doe je het wel... dan heb ik daar volgens mij een heel goed argument voor... En ik ben ook wel van de school dat uh, er heel veel verschillende christenen zijn. En dat je de verschillen bij elkaar ook moet accepteren... als je het maar met elkaar wel over de kern van het geloof kan hebben. Ja, ja er zijn veel christenen, uh, maar de een is vrijzinniger dan de ander. Uh, laten we zeggen, er zijn orthodoxe en vrijzinnige christenen. En die orthodoxen kunnen nog wel eens een probleem maken van de zondag ontheidiging. Ja, en ik, en, en ik vind dat ook hun goed recht. Hè? Ik kom zelf ook uit die traditie, dus ik kan me dat heel goed voorstellen. En Mijn vader zou dit denk ik niet doen. Uh, daar kunnen we wel met elkaar over praten. En ik denk dat we wel in een tijd zitten waarbij we met elkaar beseffen dat... Uh, het heel belangrijk is om het over de kern van het geloof te hebben... en dat we niet te veel energie moeten kwijtraken aan de bijverschijnselen. Hè? Want die veranderen ook door de tijd heen. En ik geloof echt uh, dat God door alle tijden, alle culturen heen... zichzelf laat zien. Twintig uh, jaar geleden uh, was de zondaginvulling anders bij mij thuis... dan ik nu doe. Ja, want mocht jij uh, gesteld dat je dat kon en wilde... voetballen op zondag of fietsen of uh, naar het zwembad? Nee, we hadden een hele strikte invulling van de zondag. Dat was twee keer naar de kerk om half tien en om half vijf. En uh, we mochten wel lekker in de tuin spelen als het mooi weer was maar echt naar buiten uh, met vriendjes, dat deed je toch uh, niet. Uh, wij fietsten wel uh, met elkaar, maar bijvoorbeeld naar het strand, dat zat er echt niet in. En ik moet eerlijk zeggen, dat zou ik nu eigenlijk ook nog steeds niet zo makkelijk doen. Nee? nee. Zou je niet? Ik ben gesteld dat je kinderen hebt, die heb je? Ik heb drie kinderen, ja. dus die, die, die kunnen dan niet naar het strand op een, op een stralende dag? Nou, kijk, als zij met vrienden en vriendinnen uh, ergens naartoe gaan, dan denk ik dat ik dat niet zal verbieden. Maar bij mijzelf zit toch nog wel ergens iets dat ik niet... Uh, zou zeggen van jongens, laten we met z'n allen in de auto stappen en naar het strand gaan. Ja, maar is dat de druk van het milieu waarin je bent opgegroeid? Of is dat de eigen gedachte die je erbij hebt? Nou, ik denk dat dat wel een beetje in mijn genen zit. En ik, ja. dat is voor mij niet echt druk of zo, maar dat zit er gewoon in. Ik heb wel uh, geleerd dat het geloof vooral voor vrijheid staat. En ik vind het wel heel belangrijk om de zondag ook te besteden aan, nou ja, aan dingen die, waar je normaal door de week niet aan toe komt. Wat, zou, wat, doe je dan, uh, wat, wat is iets wat je op een zondag dan bijvoorbeeld doet? Nou, ik kom gewoon toe aan het uh, lezen van boeken. Ja. Uh, ik hou van romans, uh, veel fictie, dus geen theologische werk of zo... of hele ingewikkelde dingen, maar gewoon mooie romans. Daar kan ik gewoon heerlijk van genieten, lekker op de bank uh, boek lezen. Als het vandaag uh, zou ik lekker in de tuin gaan zitten. Ik geniet ook heel erg van het naar de kerk gaan. Hè. We hebben een, uh, een, een, een kerk die echt een gemeenschap is... Uh, waar je niet alleen in de bank zit en daarna is het uh, doei, ik ga naar huis. Dus nog even koffie drinken met elkaar, even napraten. Uh, uh, bij elkaar uh, even langs om, om nog wat door te praten. Dus het is maar, een... En als je dan thuis komt, moet je bijna weer... Als je nee, want, ook, of uh, dat is nu niet het geval? Nee, dat is niet oh. het geval, want wij hebben een, een, een kerk die ochtends dienst heeft en smiddags niet. Ja. Smiddags is er wel het nodige voor de jeugd, uh, maar we hebben geen tweede nee. dienst. Nee. Arjen, uh, hoe ben je bij de EO terechtgekomen? Nou, dat is al een hele tijd geleden. Uh, ik uh, heb nou ja, oud ben je niet. Nee, maar mijn hele werkzame leven heb ik zo'n beetje bij de EO doorgebracht. En dat is in 1995 geweest. Ja. Uh, ik heb uh, bestuurskunde en rechten gestudeerd. kwam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te werken en... Ik moest met mijn gestreken broekje in mijn pak in de trein... me opsluiten in dat grote gebouw. En ik dacht, hier word ik doodongelukkig dat van. Is dat is grote gebouw de in de Scheteldoekshaven in Precies. nacht. Ja. Precies. Ja, ja, ja. Wat is het, 20 ja. verdiepingen of zo. was wel een leuke tijd. Als je, als je een leuke baan hebt. Ja, maar weet je, ik voelde me daar gewoon nog te jong voor. Ik dacht van, ik kan nu allemaal beleidsstukken gaan schrijven. Maar volgens mij is de wereld veel groter dan dat. Hm. En... Als ik daar nog wat van wil zien, dan moet ik nu de kans grijpen. Maar hoe komt een bestuurskundige die op binnenlandse zaken werkt... in heel veel zin terecht bij de evangelische omroep? Ja, gewoon door een, een, te solliciteren. Dat was in de tijd dat Henk Agoort uh, uh, leiding gaf... aan de afdeling informatieve programma's. Henk die nu voorzitter is van de publieke omroep. En wacht je nog een uh, mooie toekomst, hoor ik. Nou, dat, dat, dat ambiëer ik helemaal niet, hoor. Maar dat, dat, ik vind het wel heel leuk dat hij dat doet. En, en we hadden met elkaar een gesprek. En ik zei van, nou ja, volgens mij, ik heb... Niks met journalistiek. Sterker nog, ik heb tot mijn achttiende... geen televisie gekeken, dus het programma waar ik voor solliciteerde. Wat zeg je nu? Nooit tv gekeken tot je achttiende? Nou ja, dat, dat is wat... Al, Bijna absoluut, niet? We hadden thuis geen televisie. Oh, dus, uh, ik keek bij vriendjes af en toe wel televisie. Maar, waar keek je naar? Nou? nou, dat was dan de kinderbios, hè, op woensdagmiddag. Oh, zo. Ja. Dat, dat was het dan als... Uh, als klein veentje. Mm. Uh, op, de, op de basisschool. Oh. Dus, nou ja, en, en dat was in de tijd... dat Twee Vandaag begon. Uh, toen waren er veel mensen nodig bij de EO... en bij Tros en Veronica. En uh, ik kwam met Henk in gesprek en die zei van... nou, volgens mij is Twee Vandaag is niet jouw programma... maar wat zou je van tijd zijn vinden? Dat was toen een actualiteitenprogramma. Ja. Ik zeg, nou ja, ik heb het nog nooit gezien... maar als jij denkt dat het bij me past, dan wil ik dat best proberen. Dat is grappig, want dan kom je dus, laten we zeggen... meer binnen op uh, achtergrond dan op uh, journalistieke ervaring. Ja. ja. ja. ja. Dat, is, is dat een keuze die je vandaag de dag ook maakt in, in het personeelsbeleid? Uh, als ik sollicitanten op bezoek heb waarvan ik voel... Uh, die hebben misschien niet de School van Journalistiek gedaan... maar er zit wel een kopie op en dat zijn hele zelfbewuste mensen... dan durf ik nog steeds wel die keuze ja. te maken om juist die mensen aan te nemen. Die zich kunnen ontwikkelen op, op het terrein ja. uh, wat de onderzoek ja. vraagt. Ja. Ja. Uh, Arjen, um, ja, je noemde net al de jongere dag gisteren in het Gelderdoom. Daar Er waren er weer duizenden en duizenden, daar komen wij nog over te spreken. Maar eerst even wat jij uh, dan gedaan hebt sinds 1995 op radio en televisie. De EO is een uh, eigentijdse tijdse mediaorganisatie En wat wij heel belangrijk vinden is dat in al onze producten, in al onze programma's, het gaat over één ding. En dat is dat God van mensen houdt. Daarnaast heeft de EO nog een andere taak. En dat is dat wij het heel belangrijk vinden om ook christenen te representeren in het publiek bestel. Bij de EO stond de telefoon vandaag roodgloeiend bezorgde leden die zich afvragen wat er in hemelsnaam in Andries Knevel is gevaren. Het boekbeeld van de EO ondertekende dinsdag in het programma Het zal je maar gebeuren. Een verklaring waarin hij afstand neemt van het scheppingsverhaal. Ik eh, spreek eh, Andries bijna iedere dag en dat was ook vandaag het geval. En? nou Dat was een goed gesprek eh, waarbij ik heb uitgelegd dat ik het vervelend vind... dat de suggestie is gewekt eh, dat wij als EO van standpunt zijn veranderd. Want dat is niet het geval. Goedemorgen en welkom bij Nederland Zingt. Ik ben op een hele bijzondere plek. Ik ben namelijk... Eh, in in Kenia, in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Ik ben onderweg naar een klein bedrijfje waar we als EO al een tijdje mee samenwerken. En in dat bedrijfje worden mensen opgeleid die uit de sloppenwijken komen. En we leren hen een vak als cameraman of als geluidsvrouw. En het bijzondere is dat deze mensen ook deze uitzending voor u gaan maken.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 hoor je als directeur van de Evangelische Omroep... reageren op zaken die binnen de EO spelen... en publicitair blijkbaar interessant zijn. Maar ook als presentator van programma's. Dus je staat nog wel op de vloer, begrijp ik. Ja. Je komt ja. er nog wel. Nee, dat was ook een van mijn voorwaarden. Ik uh, heb een tijd bij de EO gewerkt als redacteur, bij Tijd zijn. Toen heb ik een tijdje voor mezelf documentaires gemaakt. En toen vroeg Henk, wil je weer terugkomen bij de EO? Hij zou toen directeur worden en liet zijn plek over. En toen zei ik, uh, dat wil ik best doen... Uh, onder de voorwaarde dat ik een paar keer per jaar... nog zelf een verhaal mag blijven maken. Maar Waarom is dat een voorwaarde geweest? Omdat ik daar zelf heel erg van geniet. Uh, omdat ik het nodig heb uh, om af en toe van achter mijn bureau weg te zijn. En het inspireert me gewoon mateloos als ik uh, rondloop met de cameraploeg... Uh, in andere culturen, mooie mensen ontmoet. Ja, ik heb het gewoon nodig. En het helpt me ook als directeur om te weten wat er op de werkvloer leeft. Arjen, uh, wat is het nieuws van deze week voor jou? Nou, het was een, een volle week qua nieuws. Uh, maar... Uh, wat voor mij het meest belangrijke is geweest... dat is de sluiting van de vluchtkerk. er uh, is uh, het nodig over gezegd. Uh, er zijn een aantal van collega's van mij bij betrokken geweest. Ik ben er zelf ook een keer geweest. En, uh, nou, ik vind het gewoon triest als je ziet... hoe mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Mensen die echt wel willen, maar gewoon niet kunnen. Uh, die opnieuw op straat komen te staan. Dat houdt me bezig. En ik vind het een slecht teken dat dat in onze samenleving zo gaat. Klote gevoel. Je stuurt de mensen op straat... Ik weet niet waarheen. We ruimen hier de rotser van een inumaan asielbeleid op. En je trekt vijf maanden, zeven dagen in de week met de mensen op. Nou, je lert mensen kennen. En dan zie je de dossiers. En dan denk je, elk idioot heeft daar negatief over beschikt. Ja, dat is het nieuws. Hoe zal het verder gaan? Ja, dat is spannend. Dat is Kijk, je, die mensen die gaan weer overal heen. Ik hoor dat ze nu weer in een leegstaand kantoorpand zitten... en dat ze 225 euro hebben meegekregen. Ja, Het is natuurlijk gewoon helemaal niks. Het is hopeloos dat, dat gezinnen, eh, kinderen, mensen... zo over straat moeten zwerven. En daar moet gewoon ergens een oplossing voor gevonden worden. Wat ik wel heel mooi vind, is dat er eh, medelanders zijn... Die zeggen: Van uh, dit kan zo niet. Uh, we zetten er, uh, er ons voor in. We stellen een kerk open. Ze mogen bij ons komen wonen. Nou, dat vind ik wel heel mooi dat er steeds meer tekenen komen, uh, komen van medemenselijkheid in onze samenleving. Dat is volgens mij broodnodig. Het kerkasiel, ja, dat is eigenlijk al van alle jaren natuurlijk. Ja. ja, ik heb ooit in mijn studententijd. ben ik vrijwilliger geweest in de Pauluskerk bij Hans Visser. En daarover. Oh, heb ik wel... Rotterdam is dat? Ja, ja. dat is Rotterdam. Ja. Daar heb ik veel van meegekregen dat dat gewoon hartstikke hard nodig is. Als u vragen hebt aan onze gast, aan Jan Lok, directeur EO, stel ze gerust deperstribune.nl of twitteren, dat kan natuurlijk altijd. Hashtag perstribune. De Perstribune. Mark Brasser, ja, dat is Roland Garros. Eh, vandaag zondag, eh, Mark, wat is er aan de hand nu? Nou, echt een, een zonnige dag, Govert, inderdaad. Uh, ja, dag 8 van Roland Garros met op koer Suzanne Lenglen. De eerste mannenpartij in de vierde ronde. Dat is de partij tussen Kevin Anderson en David Ferrer. Ferrer vorig jaar in de halve finale. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar uh, Rafael Nadal. Hij heeft het nu heel erg makkelijk, moet zeggen, dat Ferrer goed speelt. 6-3 had hij de eerste set al gewonnen en hij wint zojuist de tweede set met 6-1. Hij is dus hard op weg om zich als eerste te kwalificeren voor de kwartfinales... Andersson speelde in de vorige ronde nog goed tegen Raunitsch... maar ja, tegen Ferrer, een, een werker, een loper, een jongen met een ongelooflijk uithoudingsvermogen... komt hij er gewoon tot nu toe niet aan te passen. 6-3 en 6-1 dus in het voordeel van David Ferrer. Een paar zaken die opvielen in de media deze week. Politiek verslaggever Ferry Mingelen... Moet uh, met pensioen eind dit jaar. Hij werkt al 30 jaar voor uh, Den Haag vandaag bij de NOS. Voor het journaal, voor Nieuwsuur. En zelf had uh, verder nog wel een jaartje doorgewild Tot zijn 67e, zoals het kabinet ook graag wil. Maar uh, de NOS-leiding wil vernieuwing. In de wereld draait door, reageerde premier Rutte, RTL-collega Frits Wester... en Alexander Pechtold van D66. Vol verbazing op het ontslag. Een icoon, een waanzinnige goede journalist. Bij de NOS zeggen ze: hij is gewoon te oud. Hoezo te oud, te oud is hij dan? Ja, bijna 66. Zo, dat is oud. Ik bedoel, Ferry doet het ja. nog met zoveel passie, met zoveel kennis en bagage. En dat heb je gewoon nodig. Ik vind het ook met zo'n staat van dienst. Laat dat dan nog een jaar. In Amerika zou hij net komen kijken. Er zitten van die kerels waarvan ik denk: nou, gaat het nog? Terwijl bij Ferry denk ik: nou, die weet nu net een beetje hoe het werkt. We hebben het kabinet even opgesteld te zitten. Dus tegen de 70. Als die de ministerraad binnenkomt op vrijdag, dan daalt de leeftijd. Dan komt zo'n bak energie binnen als ik Ferry Mingelier is, hier dat is een van de jongsten. Ja, <laughs> Ferdin Mingelen zegt dat hij zijn diensten uh, zal aanbieden aan andere omroepen... of uh, misschien gaat hij ook wel schrijven over Den Haag. De EO ook nog een uh, ruimte over voor een parlementaire journalist... met enige ervaring, zoals ik begrijp? Nou, hij heeft wel een bak ervaring, ja, ja, zeker. Dus, uh, jammer dat dat, dat, dat, ja. dat soort kennis en kunde... Ja. Het is de tijd, net wat u zegt, maar ja, daar gaat wel veel verloren ook. Net als bij het vertrek van Sascha de Boer... wordt ook nu al druk gespeculeerd over de opvolging. Namen die rondgaan, Dominique van der Heijden... Eelco Bos van Rosentaal, Joost Karhof, Chris Ostendorf, Arjen Noorlander. Nou, er staan nog veel meer namen in het NOS-telefoonboekje. Uh, Heb jij nog een voorkeur? Maakt het je wat uit wie nou, het nieuws duidt? Nou, ja, zeker. Dat maakt volgens mij wel uit. Ik vind Dominique wel uh, een, een goede kandidaat. Goed genoteerd. Acht jaar na het vertrek van Barend en Van Dorp... komt RTL 4 met een uh, dagelijkse late-night talkshow. Vanaf dit najaar is Umberto Tan elke avond tussen half elf en half twaalf... te zien met RTL Late Night. Hij ontvangt dan uh, gasten uit de wereld van entertainment, sport, politiek... bedrijfsleven. Volgens RTL wordt het zeker ook luchtig en met een vrolijke noot. Het wordt een talkshow elke dag half elf van uh, maandag tot met vrijdag op RTL 4... Waarbij we inderdaad gasten ontvangen, inderdaad met een tafel, met publiek, op een locatie. Maar de bedoeling is om de, de mensen op een prettige manier uh, het nieuws te geven. En ja, het lijkt op al die programma's en ook weer niet. Want het is een andere man of vrouw die het doet. En et, uiteindelijk zal dat programma, als het goed is, uh, de geur en kleur krijgen van mij en het team dat het moet gaan maken. Ja, een, een concurrent dus, laten we zeggen, voor Pauw voor Knevel en uh, Van der Brink. Allemaal weer vissen in diezelfde vijver. Blijft er nog wat over, hè, zou je zeggen, op, uh, op zo'n manier? Ja, nee, zeker. De concurrentie op dat tijdslot zal wel Spijn. toenemen. En ze ja. gaan precies een half uurtje vroeger zitten dan Pauw en Witteman. Hm. En om Tan is een, uh, nou ja, ook een graag geziene gast bij de andere talkshows. Ik denk dat, die, uh, dat we een geduchte concurrent erbij hebben. Ja. Tevreden met de eerste week knevelen van de Brink? Ja. ja. Waarom? Dat, nou, het was een hele gevarieerde week. Een mooie mix aan tafel. Uh, Andries en Thijs die er toch weer lekker snel in komen. Het is altijd even wennen, maar ik vind dat ze dat heel goed hebben gedaan. Kijken waardeert het ook hè, ja. over de hele week. Nou, zo, een beetje zout in de wonden. Kijk, cijfers blijven wel wat achter bij Paul Witteman uh, vergeleken. Hè? Ja, maar dat is altijd zo. Aan het eind van het seizoen zie je... Uh, de marktaandelen die zijn echt goed. Uh, 25% marktaandeel. Dat wil zeggen dat 1 op de vier televisies is afgestemd... op Knever van de Brink. Dat is nauwelijks lager dan, uh, dan Paul Witteman. En de kijker moet ook altijd verwennen. En wij brengen ook wel een onderscheidend programma. Dus ja. het kan zijn dat de mensen uh, wat eerder een keuze voor een ander programma maken. Ja, want jullie worden nu ingehaald door, meen ik, SBS, hart van, uh, hoe heet dat, hart van Nederland? Show nieuws. Nou, dat, dat zie ja. ik nou niet als mijn uh, concurrent. Nee, was... maar ik bedoel, die, die scoort altijd lager uh, dan, dan Nederland 1. Op dat oh, dit, Daar heb ik nog niet eens naar gekeken. Ja. Ik weet dat wij gemiddeld 900.000 ja. kijkers uh, over de eerste vijf dagen hadden. Nou, en, en is na... streven? Hebben jullie überhaupt een streefgetal daarbij liggen? Nou, heel luchter. Licht? De doelstelling is uh, op dat tijdslot... dat is wat technische taal, 17%. Ja. Hè, dus van? 17 van de 100 televisies moeten afgestemd zijn op dat programma. Ja. We halen nu 25 televisies van de 100. Ik ben tevreden. Ik ben hartstikke tevreden. Nou, weet ja. je, ik vind het belangrijk, kijk, kijkcijfers... Dat, uh, ik vind dat je je daar niet al te zeer door moet nee. laten leiden... Wij moeten een programma maken wat echt EO is. Wat op de actualiteit zit. Wat een gezellig programma is voor de kijker. En als je dan dik boven de doelstelling ben, uh, zit, dan ben ik uh, dik tevreden. Gisteravond was de laatste uitzending van Langs de Leeuw. Paul de Leeuw stopt met zaterdagavond amusement. En hij eindigde gisteravond aldus. Tot ziens allemaal. Geef me een kus. En dat was... Er was meer Paul de Leeuw afgelopen week. In de Engelse media werd uitgesproken uh, negatief gereageerd op zijn show. Vorige week uh, kwam daar een grap voorbij over de terroristische moord in Woolwich. Twee acteurs, die lijken op de moordenaars, zwaaiden in een sketch met bebloede slagersmessen. De show werd erom gelachen, maar de Daily Mail en de Sun waren not amused. Nagelde de Leeuw aan de schandpaal. Zelf reageerde hij op Twitter met de mededeling... afhankelijk met de mededeling dat het een grap was... van zijn cabaretiers en niet van hem. Later kwam hij daarop terug. Er kwam ook veel kritiek op zijn houding... onder meer van Albert Verlinde in RTL Boulevard. Het is natuurlijk belachelijk om eerst te reageren van Don't Shoot The Messenger. En het is het cabaret. Dat is eigenlijk iets van ik was het niet. Euh, zij hebben het gedaan. Dat is ontzettend van je afwijzen. En Paul de Leeuw is producent van dat programma. Dus sowieso is hij altijd eindverantwoordelijk. De hele middag hebben de varen niemand thuis. Paul de Leeuw geeft niet thuis. Terwijl als er een cd gepromoot moet worden. Dan moet hem al gemoond. Nou dan staan ze in de rij om alles te doen. Ik vind het echt jongens. Wat is er mis met soms gewoon naar voren te lopen. En zeggen oh wat spijt ons dat. Ja, dat, dat had ook gekund. Zeker. Zou, zou iemand die bij de EO zoiets doet ontslagen worden, denk je? Nou, ik denk nooit direct aan ontslaan. Dat vind ik zo'n zo bazenmaatregel. Kijk, ik vind het wel waar dat... Kijk, satire zit altijd op het grensvlak. In dit geval vind ik dat hij er echt overheen is gegaan. En dan zie je dat de mensen, als je gewoon zegt, sorry, heb ik niet goed gedaan. Ik vind dat fouten maken ook moet kunnen. Zo is dat. Straks meer uh, van uh, Arjen Lok en tv-assistenten Ron Vergaouwen natuurlijk. Maar nu onze Vliegende Kiep. Sinds een paar weken hoort u uh, zijn serie over de helden van het EK van 1988. 25 jaar na onze overwinning op het EK... Ja, stel, vangt hij de mooiste sportverhalen. Bij het team van 88. De Vliegende Kiep. De Vliegende Kiep, Jules van der Wart. Ja, zo gezegd, uh, ik ben in de Kuip en nog specifieker, ik ben in het museum. Want in het museum hangen allerlei trofeeën van spelers van Feyenoord. Uh, ik zie een fotokaart van de oud-voorzitter, uh, Van de Herik. Ik zie uh, de oud-president van Amerika, Bill Clinton. Ik zie iets van Johan Cruijff, Benny Wijnstekens, Willem van Hanegem. En in de midden zie ik een shirt, een oranje shirt uit 1988... met een kaartje erom spieler en er staat op Sjaak Troost. En Sjaak staat naast mij met een kopje thee in zijn hand. Sjaak, uh, goedemiddag. Maar... EK van 88. Wat is het eerst waar je aan denkt dan? Gemengde gevoelens. Aan de ene kant uh, fantastisch om, uh, om meegemaakt te hebben. En de andere kant uh, onbevredigend dat ik uh, geen seconde gevoeld heb. Dat is het, hè? Heb je uh, Vorige week zei Henry Cruyff, ik was er vlakbij. Maar toen scoorde Van Barst en toen mocht ik weer gaan zitten van Michels. Was het bij jou ook zoiets? Nou, hij was er dichterbij dan ik. Uh, ik heb nog niet warm gelopen volgens mij. Misschien één keer. Maar... Uh, Nee, ja, dat, dat, dat, dat is het ook. Je wil als voetballer wil je gewoon spelen. En, uh, ja, en als je dan niet gespeeld hebt, ja, dan is dat... Uh, ik, ik heb ervaren dat als je... Uh, je, je, hebt een, je hebt een groep die speelt en je hebt een groep zeg maar, die niet speelt. Maar ik denk dat het voor die groep die niet speelt... misschien nog wel zwaarder is dan dat je voetbalt. Je speelde niet. Um, hoe ging je dan toch met elkaar om? Zat je met een groepje van jongens die bijna niet speelden... of ging je gewoon aan tafel zitten met, uh, met, met Gullert en Van Barsten? De kracht van, van Michels vond ik, zeker achteraf gezien, was het heel knap hoe hij van die groep zeg maar, een hele homogene gebonden groep ervan maakte waar geen onderscheid in was. Dus, dus inderdaad, ik zat bij Verbast, bij John van Schip, al dat soort spelers zeg maar, gingen we door elkaar en bij elkaar op de kamer zitten, humor, lachen. Het was een hele, hele, hele ja, hechte groep. Met, met geen onderscheid. Dat was er niet. Maar Ik ben bij Van Aarle geweest, die speelde alles. Was jij eigenlijk de stand-in voor hem? Nee, was, ik was eigenlijk meer zeg maar, uh, tijdens de EK uh, van Tichelen. Dat was, uh, Adrie was wel zeg maar, degene die, uh, als ik erin zou komen... dan zou ik denk ik uh, voor Adrie zou, uh, zou ingevallen zijn. Alleen het, het hele zure was, voorafgaande zeg maar, van, uh, van de EK in de aanloop. Uh, hadden we een wedstrijd, moesten we spelen in Engeland. Dat deed ik... Uh, ik denk dat het een van mijn beste wedstrijden is geweest. En op basis daarvan zeg maar, werd ik ook geselecteerd voor de EK-selectie. En toen de tijd uh, was Rijkaard. Was, uh, uh, was nog zoekende bij Saragossa volgens mij. Speelde die, ging die wel mee, ging die niet mee. Maar uiteindelijk zeg maar, ik werd ik geselecteerd. En uh, ik had ook dan ook rug nummer drie. En dat geeft ook wel iets aan zeg maar, wat de bedoeling was zeg maar, bij de selectie. En uiteraard, ja, Rijkaard is daarna toch aangesloten bij de EK. En hij heeft een fantastisch EK gespeeld. Ja, en hij was uh, twijfelde, middenveldpositie of achterin. En Michels heeft er toen achterin ja. gezet. En dat ging eigenlijk ten koste van jou dan? Dat ging eigenlijk ten koste van mij, ja. Zuur, maar ja, je moet ook wel eens geluk hebben. Maar aan de andere kant hoor je me ook weer niet klagen. Ik ben erbij geweest. En uh, het is nog steeds, zeg maar, het elftal, zeg maar, met uh, het laatste Nederlands succes. We gaan meteen even verder praten, over een uurtje hoor ik je weer graag. Oké, okay, prima. Ja, wij ook natuurlijk. Jacques Troost in gesprek met uh, Jules van der Wart. Arjen Lok, uh, jij komt daar, ja, Rotterdam is een groot woord uit de buurt van, daar ben je opgegroeid. Ben je dan ook, uh, ook een Feyenoord-fan? Zeker, ja? zeker. Ja, ik kom uit uh, de, uh, Gouda, het belangrijkste deel van mijn jeugd doorgebracht, dus dan ben je gericht op Feyenoord. Ja. En dus echt anti-Ajax. En in mijn studententijd in Rotterdam gewoond, in Feyenoord, onder de rook van Kijk. de Kuip. Nou ja, wat wil je dan nog meer? Nou ja, het enige, het enige nadeel is als Feyenoord op zondag speelt, dan moet jij, dan moet ja. jij toch uh, je, je fictieboek lezen. Ja, dat is helemaal <lacht> waar en dat, dat doe ik ook, ja. ja, ja. ja, ja. Maar, maar mag je wel Studio Sport kijken s'avonds? Oh, dat, ja. dat, nou, dat, dat heb ik dus een hele tijd niet gedaan en uh, de laatste jaren kijk ik zo af en toe mijn, dochter, mijn dochters voetballen. Leuk. Dus zo af en toe dan uh, kijken we naar Studio Studiosport. Oh, ja. Ja. Gisteren was de EO Jongerendag uh, en we hebben een fragmentje daarvan. Wat voor je even? Um, die getuigenissen. Ja? Ja. Wat vond je daar bijzonder aan? Um, nou ja, zeker die laatste raakte mij wel erg. Ja. Kan je uitleggen? Dat ging over Josjeva die hè, met de, de vier broertjes die uh, zijn omgekomen. Ja, klopt. En uh, ja, die, dat huis vloog in de fik. En uh, alles was weg, zeg maar. Ja. Ook de broertjes. Ja, dat is heel heftig. Uh, dat verhaal is zij verteld. Als je die nu iets zou moeten noemen, waar denk je dan aan? Trinity. Trinity, ja. want ja, dat was gewoon, uh, was echt heel goed. Ah ja, ja. Wat, was, wat, wat maakt dat die band dan op een of andere manier geen meer heeft met het publiek? Ik weet niet, ze zwingen en ze leuke muziek en uh, ze brengen het heel erg leuk. Ja. Het is maar een klein stukje een impressie van de dag uh, in het uh, Gelderdoom in Arnhem. Uh, hoe verklaar je het succes van die jongere dag die nu al zoveel jaar zoveel mensen trekt? Het is de 39-stal. Vol, volgend jaar 40 keer jongerendag. En nu ook weer een volle bak. En uh, als ik dan uh, wat vroeger aankom bij dat stadion... en ik zie al die bussen aankomen en al die rijen met uh, jonge gasten... die naar het stadion toe gaan, dan krijg ik kippenvel van. En volgens mij zit het succes, ja, ik kan het ook niet helemaal verklaren... maar in, uh, in de traditie. Hè? We doen het nu al 39 keer. Maar ook dat het voor jongeren een heel belangrijk moment in het jaar is... om gewoon te voelen en te ervaren dat er veel meer... Eigentijdse jongeren zijn die ook iets met het geloof hebben. En dat vier je met elkaar. En je kan ook heel makkelijk je vrienden meenemen. Want het is gewoon een, een leuke dag. Mooie muziek, uh, goede toespraken, echt een feestje. Ja, maar dat laten we zeggen, dat is het gevoel van het geloof, wat de jongeren dan blijkbaar uh, inspireert om daar te zijn. Terwijl ik zou zeggen, als jij zegt ik heb een missie, dan wil je uh, dat gevoel niet hebben, dan wil je dat ze het geloof hebben. Ja, maar dat is best ook lastig om daar een knip tussen te zetten. Ik, bedoel, ik druk het uit in het woord gevoel. Maar ik denk dat God ook heel goed door zo'n dag heen echt mensen kan raken. Jonge mensen kan raken. En dat hoor ik ook terug. Mijn kinderen hebben al een paar jaar de leeftijd om ook naar de jongere dag te gaan. En uh, nou, ik merk zelf dat het in die generatie ook gewoon best lastig is... om het over het geloof te hebben. Zeker als je dat als ouders probeert. Maar op zo'n dag gaat dat veel natuurlijker. Uh, horen ze mooie toespraken? Uh, hebben ze het er met elkaar over? En als ze dan terug in de auto zitten... dan hebben ze het natuurlijk over dat het een feestje was en dat het leuk was. Ja. Maar in de maanden daarna hoor ik dat er af en toe nog van die fragmentjes ja. terugkomen... dat het meer met ze heeft gedaan dan alleen maar. Nou ja, want dat is inderdaad belangrijk. Is het, uh, is, de, is het de dag van gisteren en zondag vandaag dus weer iets anders? Of houden, houden ze dat vast de komende tijd? Of gaan ze ermee verder? Ja. En dat zal heel verschillend zijn. Voor heel veel jongeren zal het gewoon één dag zijn. Maar ik weet ook zeker dat het voor een heel groot aantal... dat het uh, een, een kantelmoment in hun leven is waar ze jaren later nog op terug kunnen kijken. Arjen, de EO gaat niet fuseren straks na 1 januari 2014 met KRO en NCAV. Blijft zelfstandig, ondanks de druk van enorme immense bezuinigingen... die ten koste gaan ook, ook van het personeelsbestand, van de programma's. Um, wat is toch de belemmering geweest... om niet met andere christelijke omroepen verder in zee te gaan? Nou, omdat ik het heel belangrijk vind dat het publiek bestel zoals we dat hebben... dat daar smaakmakers overblijven... die vanuit een heldere identiteit hun programma's maken. Nou, er zijn er een aantal van. Die zijn trouw aan hun missie. Die laten hun eigen geluid horen. Nou... Uh, en ik denk dat je dat het best overeind kan houden als je dat zelfstandig doet. Ja, maar dat betekent ook dat je het risico loopt gemarginaliseerd te worden. In zendtijd, in, uh, in uren, maar ook ja. uh, op, op de, de, de plekken van de zender. Ja, uh, ik zeg tegen onze eigen mensen, en die weten ook wat de consequenties kunnen zijn... dat ik liever klein ben met een helder geluid dan groot met een vaag geluid. En dat wordt gesteund uh, door de mensen die bij de EO werken en door uh, de leden van de EO. En natuurlijk zullen wij knokken voor uh, relevante plekken in het schema... En ik vind dat we daar ook recht op hebben. Dat moeten we vervolgens ook waarmaken hè, met kwaliteitsprogramma's. Maar ik ben niet zo bezorgd over de toekomst van de EO. Als wij gewoon dicht bij onszelf blijven... dan zal er altijd voor ons een relevante plek in dit publiekbestel blijven. Ja, toch zul je mensen moeten ontslaan. Ja, en dat hebben we ook de afgelopen jaren al gedaan. En dat is pijnlijk. Hoeveel en... mensen moeten er weg bij de EO? Al onder druk van die zorgelijke bezuinigingen? Nou, wij zijn tientallen mensen kwijtgeraakt al de afgelopen twee jaar. En uh, daar zal het ook niet bij blijven. Uh, en dat doet wat ik zei echt gewoon zeer. Dat zijn goede mensen. We moeten schrappen in programmatitels. Uh, we moeten nadenken over uh, uh, wat we met mensen doen. Nou, dat vind ik heel vervelend. Maar het hoort wel bij een eigenwijze keuze ja. om je identiteit uh, bovenaan te laten staan. Ja. Schrappen in programmatitels, welke? We hebben gezegd, uh, als wij moeten kiezen, dan zijn er voor ons drie thema's relevant. Het geloof samenleving, dus alles wat met opiniering heeft te maken, en natuur. Dat zijn de drie thema's die bij onze missie passen. En alles wat daar niet binnen past, daar zijn we selectiever in. Dus wij zullen denk ik in 2016 geen spelletjes meer doen. Wij zullen geen amusementsprogramma's maken. Wij zullen geen Ingang Oost meer uitzenden. Uh, dat zijn uh, titels waar ik best trots op ben. Maar als wij moeten kiezen, dan vallen die het eerst af. Ja, dus het familiediner van Bert van Leeuwen, uh, zijn quiz bijvoorbeeld, gaat verdwijnen? De quiz van Bert uh, bestaat denk ik niet meer in 2016. Uh, in ieder geval niet door de EO uitgezonden. Maar een programma als het familiedenet. Uh, dat gaat voor mij wel zo over verzoening. Hè? Dat hoort echt bij en uh, waar de EO voor staat. Uh, dat hoop ik nog tot in lengte van jaren een plek ja. te kunnen blijven geven op Nederland 1. Maar ja, dan ben ik benieuwd wat je wel schapt. Nou ja, uh, uh, we, doen, uh, we noemen nu het spelletje. Daar zit anderhalf miljoen euro op jaarbasis ja. in. Ja. Wat we nu op half acht uh, doen op Nederland 1... Uh, Ingang Oost, uh, voetbalkeek ja. in Kibbeling. Allemaal hele toegankelijke programma's. Uh, ook niet de goedkoopste programma's. Die uh, laten we uh, vallen. Ja. Maar bijvoorbeeld drama. Vincent van Gogh. Afgelopen, ja, de afgelopen tijd uitgezonden. Ja. Is, ja. Daar, is daar ook geen geld meer voor natuurlijk? Nou, niet in de frequentie waarop we het nu doen. Uh, ik vind ja. wel dat uh, als drama een van de prioriteiten is van de publieke omroep. En dat vind ik terecht ook zo dan hoort daar ook onderscheidend drama bij. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met een dramaserie over Aantjes, de politicus. Mooi. Nou, dat moet bij jou volgens mij ook nog wel wat doen. Willem Aantjes, oud-voorman van het CDA, maar van de antirevolutionaire partij. Precies, ja. 90 jaar hè, inmiddels. Ja, ja, maar nog, nog onwijs... Uh, ik, ik, ik helemaal enthousiast. Ja, ja. enthousiast, uh, slim, uh, meedenkend, uh, betrokken. Ja. Nou, ik, dat vind ik heel mooi om zulke dramaproducties wel te blijven doen. En wie speelt dan Aantjes? Dat is nog een geheim. Waarom? Ja, dat... Uh... Ja. Sommige dingen moet je pas laten verklappen. Oh, mooi. Zeg mooi. Maar, het is wel het scenario op basis echt van wat hij heeft meegemaakt... ook in de oorlogsjaren. Dat, dat, dat wordt het ja. verhaal, zijn ja. politieke loopbaan, zijn uiteindelijke val. Ja, zijn achtergrond. En wanneer, ja. wanneer komt dat op de zender? Uh, dat gaan we in 2014 uitzenden. Ja. Ah. Mooi. Je kunt helemaal geen hoofdrol of bijrolspelers noemen. Dan? Nee, oh, jammer. Ja. Knevelen van den Brink. Uh, ja, EO moet onderscheidend zijn. Zei je net zelf ook al... Uh, Waarin onderscheidt uh, Knevelen van der Brink zich dan van Paul Witteman? Uh, in de gastenkeuze, in de onderwerpkeuze en in de presentatoren die het uh, programma maken. Oké, okay. dat, dat, ja die presentatoren, dat verschil zie ik wel. Maar, maar nu de onderwerpen en, en de gasten? Nou, als ik nou naar deze week kijk. We hadden bijvoorbeeld uh, Rico Volberg, ook de spreker op de dag, een jonge gast. We hadden het al nee. even over de vluchtkerk in het begin van dit programma. Daar ben ik trots op dat zo'n uh, gozer bij ons in het programma zit. Ja? Een, een eigentijdse christen die uh, vol passie spreekt over zijn werk voor de vluchtkerk. Die ook nog even vertelt wat hij op de Jongerendag gaat vertellen over de profeet Elia. Oh ja. Nou ja, dat, dat is nogal niet een beetje onderscheidend. Zeg maar, is onderscheidend ook als het over het Franse homohuwelijk gaat een weigerambtenaar in plaats van uh, iemand die zegt van, uh, dat dat zou moeten kunnen? Ik denk dat er wel degelijk inderdaad een verschil zat tussen hoe de wereld draait door het deed... Ja. Hè, met het Franse homohuwelijk en hoe wij dat hebben gedaan. Dat deden we niet alleen met de weigerambtenaar, maar daar zat ook Pia Dijkstra tegenover. Ja. En dus ik hou ook wel van het eerlijke debat. Uh, het is niet zo dat we eenzijdig standpunten naar voren laten komen. Ik hou van het debat ja. in zijn diversiteit, maar in de keuze ja. van de onderwerpen... en wie je aan tafel zit, ben je wel sturend. Nou ja, Je weet wat je collega Thijs van der Brink heeft uh, gezegd van Knevelen. Van de Brink, uh, ik ben journalist en ik ben geen evangelist. Hè. Als, als, als de EO dat van me gaat vragen, dan, uh, nou, dan zoek ik ander werk. En gelukkig maar, want Thijs is een uh, hele goede journalist. En Thijs is tegelijkertijd ook iemand die een programma als Adieu God presenteert... waar het over het geloof gaat, mm -hmm. waar hij ook zijn eigen vragen langs laat komen. Nou, Ik vind die combinatie, uh, een journalist... Die vanuit nieuwsgierigheid vragen stelt zonder bevooroordeeld te zijn. Met zijn twijfels mag hij alles op tafel leggen. Met zijn leggen. twijfels mag alles op tafel leggen, maar ik vind ook dat de kijker moet kunnen merken ja. dat het iemand is die dat vanuit zijn christelijke identiteit doet. Nou, en die combinatie maakt nou juist ons bestel zo leuk. Ron Vergauwen kondigt op kop van dit uur al aan: Kassie Kijken... gaat vandaag over leedvermaak. Kassie met Ron Vergauwen. Je hoort het, tv-kijkers regelmatig verzuchten. Oh, oh, oh, je ziet alleen maar ellende op televisie. Ja, maar dat is dan wel vaak de reden dat je blijft kijken. En deze week kreeg de Kassiekijker trouwens wel erg gruwelijk leed op zijn bochtje. Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn zijn vermoord gevonden in Spanje. De politie bevestigt dat de lichamen zwaai verminkt zijn. De slachtoffers zijn gemarteld. De lichamen waren ook zijn in delen teruggevonden. Onze correspondent, ja, echt op de plek waar de lichamen gevonden zijn, daar in Spanje. Ja, ik vraag me regelmatig af wat nou eigenlijk de journalistieke waarde is van dit soort gruwelijke details. Maar programmamakers denken toch dat de Kijker dit wil weten en zien. Leed schijnt nu eenmaal te scoren. Het valt mij altijd op dat bijvoorbeeld Knevel en Van der Brink hier heel graag over praten. Het duur lijkt soms wel een apart familiedrama en leedhoekje te hebben... en peurt wel erg graag in het verleden van slachtoffers van misdrijven. Elisa hoognoord vandaag werden de broertjes Ruben en Julian werden begraven. U heeft iets vergelijkbaars meegemaakt. Uw man heeft een van uw zoontjes gedood en daarna zichzelf had u het zien aankomen? Nee. Meneer Grotendorst, u bent uh, scheidsrechter. Morgen ja. begint de rechtszaak tegen ja. grensrechter uh, Richard Nieuwenhuizen. U heeft in 2009 iets vergelijkbaars meegemaakt, hè? dat kunnen we wel zeggen. Ja, ik ben uh, tegen de grond gewerkt en uh, toen is er op mij ingetrapt. Kijk, ik ga niet zeggen dat het hier om leedvermaak gaat... maar ik krijg bij dit soort gasten toch altijd een ongemakkelijk juristisch gevoel. Nee, dan liever de rijdende rechter in de categorie kleinleed. Al wordt dat nu ook wel erg uitgemolken? Want deze week startte een wordt vervolgd-serie van de Rijdende Rechter. Zogenaamd om te kijken hoe het nu met strijdende partijen van toen is. Maar het is natuurlijk gewoon een alibi... om al die hilarische ellende nog een keer uit te zenden. Alle ja. hebben ze ons gebeld. Meneer, het is een fout gebeurd. We hebben per vergissing uw hond gecastreerd. Daar was ik niet blij mee. Ja, dit was ook wel een hoogtepuntje, hoor. In de Rijdende Rechter geschiedenis. Meneer Ramjawan is eigenlijk een beetje bang... dat moet hen de operatie kwalijk neemt. Ja, en de enige die daar echt antwoordt... Op kan geven, dat is een hondenfluisteraar. Wat hij zegt is dat hij het niet erg vindt. Hij zegt het is voor mij een soort van een administratief slordigheidsfoutje geweest. Hij is niet boos op jullie. En de vraag is dan natuurlijk, hoe is het nu met de hond? Maar vooral met die boze eigenaar. Als ik die hond zie, word ik echt boos. Nog steeds, Nog steeds, hoor. Iedere ja. Iedere dag. Die dokter had gezegd, we gaan Morty helpen met een of andere? Ja. Maar ik heb het nooit van hem wat gehoord. Oh, nou, wij waren er net. En toen zeiden ze dat ze hun bos bloemen hadden Ja, gestuurd. de bloemen ook wel. Maar ze hebben nooit een keertje gebeld. Hoe gaat het met Morty? Nooit. Hmm. Ja, ook altijd wel een bron van leedvermaak voor tv-kijkers. Quizkandidaten die niet weten wat de rest van de wereld wel schijnt te weten. Neem nou bijvoorbeeld het EO-spel Wat Weet Nederland deze week. Voor uh, één punt naar de amusement. Amusement voor één punt. Met welke art vormde Paul Simon een wereldberoemd duo? Akkers? Nou. <laughs> ja, en heeft u mensen nog niet genoeg uitgelachen... Nou, dan hebben we ook nog de getrouwde stellen met wiens liefdesleven het nog beroerder is gesteld dan met dat van onszelf. Bijvoorbeeld in de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Erogene zones. Erogene zones zijn zones waar je niet mag parkeren op luchthavens. <laughs> ja Of misschien genivelt u liever van de sloddervossen die hun huis niet goed schoonmaken. RTL heeft Hoe schoon is jouw huis weer nieuw leven ingeblazen. Waarbij de keurige schoonmaakdames Lini en Marja met hun schoonmaaktips... nu zijn ingeruild voor Inge en Sonja. Ja, en die hebben zo hun uh, ja, eigen kwaliteiten. Oh, Gadver. Wat is dit ooit geweest? Rogu. Dat, dat, dat ga je veren. niet mee. Je kan ja, echt ja. Salmonella kaleren. Ja. Nou, als daar de spin is, dan die ligt meteen in komen. Ze staan hier vullen zakken. Als jij nou meteen die pen oppakt. Want dat hoort hier niet te staan. Nee, ik vind ja. het echt de rand. Kijk eens hoe makkelijk of het gaat. Je kent het wel, maar je moet een beetje achter je zodemielaar ja, gezeten worden. Mm. Je bent toch niet uit de poppenkast gevallen? <laughs> dames, dames. Dat jullie langskomen is toch al vermakelijk genoeg, zou je denken. Maar nee hoor, de kandidaten moeten nu ook nog beledigd worden. Heb je wel een vriend of zo? Ik heb nu geen vriend, maar ik heb wel een tijd een vriend gehad, maar hij is blind. Oh, oh nou, dat, is... dat is nog één. Hey, zie jij in nou elk nadeel zit ook een voordeel? voordeel. Ja. En ik dacht dan, een blind paard kan daar geen schade doen. <laughs> Ja, en dan is er ook nog de oervorm van leedvermaak. Namelijk mensen pijn zien lijden. Nou, echt heel 5 probeert dat al een aantal weken met killer karaoke. Zingen terwijl je beschoten wordt of onder stroom staat. man! man! Je zit helemaal onder de troep. Gaat het nog goed met je? Ja. Oh man. Die stuipers uit op je kont te schieten, hè? Echt? Ja, dat eh, vond ik wel. Echt, een beetje reet in de prikkeldreet. Oh. Ja, maar gezien de slechte kijkcijfers van dit programma zie we blijkbaar toch mensen liever die zoiets niet vrijwillig ondergaan, terwijl dat toch een stuk erger is. Dus eh, als u nou vanavond op tv weer allerlei leed voorbij ziet komen, bedenk dan ook even waarom u hier naar kijkt. Want de scheidslijn tussen kijken vanwege betrokkenheid in de wereld om ons heen... en het platvloers etaleren van leed is wellicht dunner dan u denkt. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Alles. Wat Ron zojuist besprak, terug te zien op onze website... onderdeel onderdeelkastje kijken. Arjen Lok, directeur EO. Vraag is binnengekomen. Nergens in de Bijbel staat iets over zondagsheiliging. Oproep aanwijzing tot. Waarom houdt de EO aan de traditie vast? Nou ja, volgens mij staat er gewoon in een van de tien geboden... dat je de, de zondag in, in, in ere dient te houden. Hè, dat je dan uh, rust moet nemen. En dan is er een theologische discussie of dat nou de zaterdag of de zondag is. Maar volgens mij is het principe heel goed... dat je één dag in de week gewoon eens even al het werk laat liggen... en dat je dan bezig gaat met andere dingen... die het leven misschien wel veel belangrijker maken. Zou de EO... Andere vraag komt uh, van Bram van Blauw. Zou de EO verder kunnen buiten het publieke bestel? Zou die het willen? Nou, we zouden het misschien best kunnen, maar volgens mij moeten we het niet willen. Want ik vind dat de missie van de EO juist op het podium van de publieke omroep gehoord moet worden. Ja. En voordat je het weet, als je buiten het bestel gaat, dan word je een zender voor de achterban. En wij zijn er dan nou juist voor mensen die helemaal niks met het geloof hebben, omdat we hen iets te vertellen hebben. Ja, dan ligt de nadruk wel op de E van evangeliseren. Nee, dat is volgens mij, uh, hoort dat bij een samenleving die vorm wil zijn... waar je met elkaar van gedachten wil wisselen over de verschillen die er zijn. Ja. Dat maakt het leven de moeite waard. Ik ja. vind het leuk om met de VPRO mensen te discussiëren... met NCV-mensen, met VARA-mensen... al die verschillende achtergronden die maken dat we met elkaar een samenleving vormen. Ja. Naast jou zit Martin Verkerk, gast van volgend uur, oud Martin. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ben jij, ben jij een gelovig iemand? Nou, ik geloof wel dat er wat is. Uh, maar echt uh, zwaar gelovig, ja. uh, nee, dat ben ik niet. Ja, maar dan, kan je daarmee uit de voeten, Arjen? Er is wat het gevoel van? Ik vind dat heel erg mooi, want dat is volgens mij precies uh, een basis... om met elkaar het, uh, het gesprek aan te gaan. En ik merk dat heel veel mensen het vocabulaire missen... om het over het wat te hebben. Ja. He, en nou ja, volgens mij moeten wij ook af, hè, wij als christenen... van dat we de waarheid in pacht hebben en dat wij precies weten hoe het zit. Maar dat we gewoon op een hele ontspannen manier vanuit wat wij gekregen hebben van God om dat te delen met anderen. Ja, en dat is ook heel bescheiden, zou ik zeggen, bijna. Ingetogen. Nou ja, volgens dat mij... Volgens mij, als je iets met passie vertelt, dan kan je dat heel ingetogen ja. doen. Maar het begint altijd ja. met de erkenning van de ander. Ja. En, en niet met, ik heb God in mijn broekzak. Want God is van iedereen. Uh, en um, af en toe mogen wij iets van zijn grootheid, van zijn liefde laten zien. Maar Martin, ben jij een EO-kijker? Is er een programma waarvan je zegt... Oh, dat, ja, dat schiet me gelijk te binnen als ik de televisie aanzet? Nee, het is niet zo dat ik uh, specifiek EO uh, kijk. Uh, ik moet wel zeggen dat ik uh, ook weinig tijd heb. Dus, ja. uh, al, en als ik dan thuis kom, dan is het vaak laat. Dan zet je nog even een, een, een filmpje op. Maar ja, er zijn, uh, alle zenders hebben goede programma's. En ik denk dat EO ook gewoon een uh, hele goede, goede programma's heeft. Gedegen, goed. En ja. ze staan ergens voor. Arjen, je gaat naar Sudan zometeen. Ja. Voor EO met de Daad. Wat ja. ga je voor goeds doen? Nou, het is best een spannende reis. Uh, Mederaad is een, een, een programma waar we projecten belichten uh, om geld op te halen voor die projecten. Uh, heel dierbaar dankbaar werk. En, uh, we gaan nu naar uh, een, een conflictgebied tussen Noord en zuid soedan in. En daar werkt een arts, Tom Catena. Uh, en uh, die man doet verschrikkelijk goed werk in een gebied waar uh, duizenden mensen uh, gewond zijn door de burgeroorlog die daar heerst. En wij proberen dat project te belichten. Met, uh, en ook financieel nog wat te ondersteunen via uh, geld dat binnengehaald is ja, bij Metaddaad? Ja, en we hebben uh, wekelijks een uitzending en op jaarbasis halen we zo'n uh, 6-7 miljoen euro op. Nou, dat is gewoon heel mooi om te kunnen doen. Ik wens je een goede reis. Dankjewel. Een veilige reis ook. Ja. Zitten er gevaarlijke kantjes aan? Zeker. Het is een gebied met rebellen. Uh, behoorlijk onvoorspelbaar, maar wel, uh, denk ik, heel mooi om te doen. Goed. Mooie zondag in het vliegtuig. Dank dat je hier was. Zometeen Martin van Kerk. En dan gaat het natuurlijk over de finale van uh, 2003. Roland Garros. En over andere zaken. Antwoordapparaat, Vliegende Kiep. Tot zo naar het journalen.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 De perstribune is een programma van Max. Er zaten nog nooit zoveel mensen zonder baan thuis. We zitten in deze situatie en we moeten eruit komen. Wat gaat u eraan doen om dat tijd te keren? De arbeidsmarkt ligt op zijn gat. Het schiet niet op de ene afwijzing naar de andere. Maar aan de oplossing wordt gewerkt. Mensen om te scholen, op te leiden, om te begeleiden naar een andere baan. Iedere maandag in lunch, de werkplaats. Ik heb een beetje het gevoel dat je zeg maar, net een staatsstad koopt... en hoopt dat je de 100.000 bent. Nederlandse experts beantwoorden prangende vragen... over alles wat met werk...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 seniorservice.nl Moord in de Bloedstraat. Het boek voor de maand van het spannende boek. Een meeslepende true crime van Annejet van der Zeil. Moord in de Bloedstraat. Nu ook bij de Libris boekhandel. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad mini bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 29.95 per maand. Ga naar nrc.nl/ipad.